Met een groeiende bevolking hebben we meer woningen nodig. Er is nog steeds bedrijvigheid. We bouwen er steeds bedrijfsterreinen bij. Maar nog steeds vanuit een vliegtuig gezien... is Nederland nog steeds een agrarisch land. Want 55 procent van de oppervlakte is agrarisch gebruik. De Europese beurzen hebben opnieuw te kampen met forse verliezen. Voor de tweede achtereenvolgende volgende dag staan de beurzen in het teken... van de angst dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. De AIX-index in Amsterdam opende zo'n anderhalf procent lager... Vooral banken hebben het zwaar te verduren. ING, dat gisteren al ruim 7 inleverde, staat nu nog eens 5 lager. De ministers van Financiën van de Eurolanden slaagden er gisteren niet in... de vrees weg te nemen dat de schuldencrisis verder escaleert. De Oekraïense wielrenner Jaroslav Popovic gaat vanmiddag niet van start... in de tiende etappe van de Tour de France. Hij heeft koorts. Popovic, die vier jaar geleden achtste werd in de Ronde van Frankrijk... is de derde uitvaller van de Radio Shack ploeg de overgebleven renners gaan vanmiddag van start even na half twee. De etappe van Aurillac naar Carmo gaat over vier bergen... van de derde en vierde categorie en telt 158 kilometer. Dan nog het weer, toenemende bewolking. Tegen het eind van de middag van het zuidwesten... uit buien door 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht stevige buien met plaatselijk veel regen... en kans op onweer en windstoten. Morgen veel bewolking, af en toe regen en een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er nog steeds twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knopend Raasdorp er staat daar 4 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer. Voor de Koentunnel ook nog steeds 3 kilometer file. A67 dan Eindhoven richting Venlo tussen industrieterrein Venlo en Velden. 4 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Wilt u richting Keulen rijden, dan kunt u beter omrijden via Maastricht en Heerlen. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik staat een file van 4 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. De Vara. De Prolog. De Bora-Blekkenhorst. Goedemorgen, de wonden zijn verzorgd, de spieren losgemaakt... en de fietsen opgepoetst. Tijd om weer te gaan koersen. Naar Carmo, een redelijk vlakke etappe met vier lichte klimmetjes. Een niet al te zware dag dus. Tot oplichting misschien wel van Johnny Hogerland. Haalt hij de eindstreep met 33 hechtingen in benen en billen? Over 158 kilometer is die vraag beantwoord. Carmo was nog nooit eerder aankomstplaats in de Tour. Een heugelijke dag, ook voor mijn gast van Van haar ouders wonen er en even was ze van plan om er zelf te zijn... als de renners over de streep zouden flitsen. Maar journaliste Roos Mentink is hier... en werpt een vrouwelijke blik op het toercircus. En in die malle molen draaien nog altijd 22 ploegen mee. Nog wel. Maar er zijn er altijd maar een paar die de aandacht opeisen. En waar staan ze eigenlijk voor? Ik neem ze straks eens door met de chef van de reclamecaravaan van de Proloog. En verslaggever Bert Molenaar maakt ook vandaag weer zijn eigen kilometers. De fiets fietsfanaat Purzang trapt kriskras door het land... op zoek naar gelijkgestemden. De kleur is, is, is, is mooi. Het is niet een matte of een glimmende kleur. De belettering erop, daar er is aandacht aan besteed. En eh, het is gewoon een beetje een uh, designfiets. Deze heeft zoals die daar staat... Heeft hij bijna 3000 euro gekost? Elke maand legde ik gewoon uh, automatisch een bepaald bedrag opzij. En dan wist ik dat na een jaar of vier, vijf het geld bij elkaar had gespaard voor een nieuwe fiets. De liefde voor de fiets kan ver gaan, heel ver. En hoe ver hoort u later nog in deze uitzending? De proloog. De Rus, Alexander Kolobnev, is gisteren uit de Tour gezet. De wielrenner van Team Katusha testte positief op het vochtafdrijvende middel hydrochlortiazide. Hiermee zou Kolobnev dopinggebruik hebben kunnen maskeren. En toen het nieuws bekend werd, schorste de renner zichzelf direct. Dat moet volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie. En Kolobnev wacht nu op de uitslag van het beestaal. Harm Kuipers is bewegingswetenschapper en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. U wel? Ja, gelukkig wel. Hydrochlorothiazide is een zogenaamd plasmiddel. En mensen met een hoge bloeddruk. Die krijgen soms dit middel om, om vocht af te drijven. Uh, atleten gebruiken dat soms ook wanneer ze in de urine iets te verbergen hebben... waardoor de urine dun wordt en de concentratie van bepaalde stoffen dus heel laag wordt... waardoor detectie lastig is. Nou, en dat heeft hij waarschijnlijk gedaan. Kolopnev uh, uh, had waarschijnlijk geen hoge bloeddruk. Uh, nee, dat weet ik vrijwel zeker, anders had hij niet zo gefietst. Uh, maar hij dus heeft het niet voor bloeddruk gepakt, waarschijnlijk om de urine te verdunnen. Maar ja, het is wel heel erg dom, moet ik zeggen. Want? Nou, je weet uh, wanneer je iets te verbergen hebt in urine, dat je dan uh, grote kans hebt dat je plasje positief is. En als je dan probeert een uh, diureticum, dus een plasmiddel te nemen, die ook op het dopinglijst staat overigens, dus dat weet je van tevoren. En dat dat uh, ook in urine aantoonbaar is, ja... Dat kun je op voorhand op je vingers natellen dat je dan uh, gepakt wordt. Ja, waarom zou je het dan nemen? Dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen, ik heb, ook, ik heb er ook geen antwoord op. Uh, het komt een beetje dom over. Uh, toch is er niet heel veel ophef over. Leuk nee, maar wel. het is natuurlijk... Ook de Tour de France nu geen grote vis. Hè? Het is wel een goede wielender. Hij heeft toch wel wat uh, gepresteerd al. Maar hij staat nu, ik geloof, in, in de op de 60e plaats of zoiets. Dus het is een, een, geen echte klasse mensenrender. Uh, ja, het is, het is een middel wat gebruikt wordt om iets te maskeren. Uh, dus uh, ja. Hij is positief. Het is niet een grote vis. Dus ik denk dat er uh, dit met Hogeland en zo is meer nieuws dan, uh, dan dit uh, dopinggeval. En als hij heeft willen maskeren, wat, uh, welk middel zou dat dan geweest kunnen zijn? Ja, in principe alles. Maar het meest in aanmerking komt bijvoorbeeld EPO. Ja. Om de bloedwaarden omhoog te krikken. Uh, als je EPO neemt en als hij bijvoorbeeld een, een shot gehad heeft een paar dagen van tevoren... dan is de kans groot dat het in de urine aantoonbaar is. Nou, Door middel van uh, snel een diureticum geven kun je de urine verdunnen. En dan wordt de detectie wordt heel lastig. Maar ja, wat ze dan kennelijk geen rekening mee hebben gehouden... dat dat diureticum dat dat ook aantoonbaar is en ook op de lijst staat... Want wat dus... is dat? Wat zegt u? Wat is dat? Uh, dat, dat, dat middel wat hij nu gebruikt ja. heeft... Nou, dat, dat... diureticum? Ja, nou, dat is dus dat, dat middel die, uh, dat, hij, dat nu gevonden is. De hydrochloorthiazide? Ja, dat gevonden is. En, en ja, dus als je, als je dat gebruikt, dan weet je op voorhand dat dat in urine een is. En dat je dus ook gepakt wordt, niet voor EPO, maar voor iets anders. En als je je urine wil verdunnen, kan je ook andere dingen doen, denk ik. Ja, in feite heel simpel. Als je een heleboel water drinkt, is urine ook dun. Uh, dus het kan heel goedkoop, heel simpel en legaal. Uh, en, en ja, er zijn allerlei trucs. Kijk, het is zo, zelfs zo, als je EPO uh, in urine hebt... Uh, dat je zelfs een beetje waspoeier, uh, je plas je over je vingers heen... dat waspoeier komt in de urine, dat breekt de EPO af. Dus er zijn allerlei trucs die overigens bekend zijn bij de dopingcontroleurs. Uh, in ieder geval, er zijn eenvoudiger middelen dan wat hij nu gedaan heeft. Ja, dus het blijft echt de grote vraag wat Kolopnev heeft gedreven in dit geval. Nou ja, ik denk niet dat hij zelf veel gedacht heeft. Ik denk dat zijn omgevingsbegeleiding dat gedaan heeft. Uh, alleen, ja, die hebben niet echt slim gehandeld, moet ik zeggen. Hoe kom je aan dit middel? Ja, alleen maar op doktersrecept. Of hm. in ieder geval via een dokter. Uh, dus hij, hij heeft het vast niet op eigen houtje gepakt. Uh, want je komt daar zo niet aan. Je moet het via een dokter krijgen. Uh, en uh, ja, ik denk dus dat hij dus hulp gehad heeft. Maar ja, geen echt deskundige hulp. En nee, en uh, spa of water is natuurlijk gewoon vrij verkrijgbaar. En heel goedkoop. Zo is het. Harm Kuipers, hartelijk dank. Graag gedaan. De Proloog. Tijd weer voor onze dagelijkse prijsvraag. Wat staat er op de foto op de website proloog.fara.nl? Dat is waar het om draait. En elke dag is er een uitvergroot detail van iets of iemand te zien... die met de tour en het wielrennen te maken heeft. En als u mij vertelt wat er op de foto staat, wint u een wielerboek. Een nieuwe vraag vandaag. Hij is lastig, vind ik zelf. Ik zie namelijk een groot zwart vlak met rechtsboven een wit detail. Het is een soort cirkel. En ik weet dat het elk jaar weer vaste prik is. Vooral in de bergen. Het is bedoeld voor de renners... maar of ze er ook echt iets aan hebben... nou ja, ik kan er uh, niet heel veel uh, meer van maken. U hopelijk wel, zeg maar wat er op de foto staat... en wordt winnaar van onze fotoquiz. Heeft u van mij nog de winnaar van gisteren te goed? Dat is Herman van der Ploeg. Die kon mij namelijk vertellen wat er op, uh, ja, op de foto van gisteren stond. Dat was de bolletjesfiets van Johnny Hogerland. Jawel, hopelijk gaat hij er vandaag weer op start. Het was een, uh, een klein frame met uh, wit frame, met rode bollen. En u moest mij vertellen dat dat natuurlijk de fiets van Johnny Hogerland was. Hopelijk zien we hem vandaag weer in actie. En voor de prijsvraag van vandaag, uh, snel even kijken op proloog.vara.nl. Tot 12 uur, de proloog, met Deborah Blekkenhorst. Wielrennen is een mannensport, zeggen ze zelf. Maar vrouwen kunnen er ook wat van. Want steeds vaker zie je dames op de racefiets. En Nederland's beste wielrenner is ook een vrouw, Marianne Vos. Over stompende mannen, afzien en vrouwen in opkomst... praat ik met Roos Mentink. Ze is journaliste, onder meer voor Fiets Magazine en Fietssport... en zelf ook geen onverdienstelijk wielrenster. Goedemorgen, Roos Mentink. Goedemorgen. Ja, je begint er meteen heel raar bij te nou, kijken. Onverdienstelijk. Ik trap een beetje mee. maar. Uh, een beetje mee? Ik... Uh, ik ben blij als ik finish. En wat is je beste prestatie op de race? Wie? Nou, finish. <laughs> nou ja, dat uh, kunnen de beesten ook niet zeggen. Daarom, daarom. Dus dat, uh, uh, maar uh, nee, ik, ik ben gewoon een poldertrapster. En uh, misschien word ik ooit wielrenster. Op uh, amateurniveau. En hoeveel trapt een polderrenster uh, weg op zo'n dag? Qua kilometer, ja. Weet je dat ik daar niet op let? Ik, nee? uh, ik kijk naar de uren en mijn hartslag. en... Uh, ja, op het moment dat ik naar die kilometers ga kijken, dan, uh, dan ga ik getallen bij elkaar lopen halen. En dan, dan moet ik meer. En uh, dan ga ik er druk opzetten en dan ga ik me vergelijken met anderen. Moet ik niet hebben. En moet wel leuk blijven. Ja, ja. En hoeveel uur zit een Polderentse dan op de fiets? Um, nou, ik doe duurtrainingen van vier uur. En af en toe een uurtje de benen lostrappen en alles ertussenin. Nou, dat is uh, toch niet onverdienstelijk, zou ik zeggen. Ja, ah, het is oké. Okay. Uh, Carmo, vandaag gaan de renners naartoe? Ja. Bekend uh, terrein voor jou. Ja, absoluut. Het, uh... Wat voor gebied is het? Het is een. Uh... Nou, het is heel anders dan de rest van Frankrijk. Het zijn niet van die arrogante Fransen, er zijn wat Spaanser daar. Je hebt ook heel veel invloeden uit Spanje. De taal is ook net wat anders. En het is een hele arme streek. Er waren vroeger mijnwerkers daar. En het is nu helemaal leeg. Je hebt allemaal van die. Uh... Lege, afgetimmerde flatgebouwen en, uh, en veel buitenlanders die er wonen. Veel Engels in grote huizen, Nederlanders in grote huizen. Jouw ouders? Mijn ouders <laughs> met een zwembad. Klinkt een beetje als een spookstad of uh, zie ik dat nee, verkeerd? Nee, nee, nee, nee, het is een heel charmant dorpje en sommige wijken zijn leeg. En uh, ja, Het begint nu wel een heel populair gebied te worden. Lege wijken is weer goed voor de renners, want er is veel commentaar geweest op het parcours. Het zou te druk zijn en te smal, maar door lege wijken koersen is het toch een ideale aankomstplaats. Ik denk niet dat ze er veel van meekrijgen. Nee? Nee. Het gaat zo een, snel. Had ja. je had wel aan de finish willen staan daar eigenlijk. Ja. ja. Maar je zit hier bij mij, waar ik zelf wel weer heel erg blij mee ben. Daar ik ook. Ja, is dat de enige reden dat je niet bent gegaan, dat je hier bent? Poeh. Uh, nee, nee. Ik, uh, ik sowieso vind de Tour op tv kijken het allermooist. Op het moment dat je daar gaat staan. Ik weet nog of toen de, toen de Tour in Nederland was en de Giro ook. Ja, Die gasten rijden voorbij en het hele circus is weg. Dan sta je dan, weet je, met je vlaggetje. Dus dat, ja, het is een beetje zielig. Uh, de Tour is heel druk. Daar moet je ook maar van houden. Ik bedoel, uh, zo dicht kom je niet bij die renners. Vind ik. En de uh, ja, Tourtje Frankrijk. Uh, ja, het kost ook wat, hè? Dus dat, dat zijn mijn redenen. En hoe kijk jij als vrouw naar die tour? Je ziet het op tv. Miljoenen <lacht> mensen zien het op tv, luisteren naar de radio. Maar misschien kijk jij er weer met heel andere ogen tegenaan. <lacht> ik, uh, ja, dat is een beetje een, een grapje nu bij ons in de familie. Nou. Toen, de, toen het NK op tv was, zat ik bij mijn, uh, met mijn broer op de bank, met mijn schoonzusje. En uh, zij is op zich niet zo van het wielrennen. Zij, uh, zij vindt wel te door een raar man. En uh, en dan uh, vind het dat lijkeraar ook maar niks. Dus dat, uh, zij zat bij me op de bank en we zaten samen te kijken. En uh, er waren we, Nederlandse renners die werden geïnterviewd. Het was de NK, logisch. Die werden geïnterviewd. Ik zei, oh, daar heb je Lars Boom met zijn mooie kaaklijn. Hé, hey, Maarten Tjalinkie, snoepje van het peloton, zeg ik. En zij zat echt met grote ogen zat naast me. En uh, toen op een gegeven moment was het, uh, was het Johnny Hoogerland. Ik zei, ja, moet je kijken, joh, die benen, dat is toch mooi. Moet je die spieren zien zitten. En zij keek me aan dat mensen zeggen, ah, oh, je houdt helemaal niet van wielrennen. Jij zit die jongens gewoon uit te checken. Jij zit die koers gewoon te kijken omdat je die mannen helemaal lekker vindt. En nou, ik zit een groot uh, rood hoofd. En, uh, nou ja, dat, dat is nu een beetje de grap in ons thuis. Dat, uh, dat ik helemaal niet van uh, wielrennen hou. Maar dat ik gewoon jongens zit te kijken die strak lijken aan voor op een fietsje zitten. 200 mooie jongens ja, op de fiets. <laughs> ik moet toegeven dat ik Nou, Het uh, is niet verkeerd om het, naar te kijken. He, toch? Het, zijn, het zijn mooie lichamen. Ik vind het mooie rennerslichamen. Maar ik kijk echt gewoon naar het fietsen. hoor. En ik kijk ook echt wel naar het spelletje. Dus dat uh, het is. Ik, Ach, ja, mooie... ja, je twijfelt nog een beetje. Ik <laughs> het zie zijn hem. mooie benen, dat moet ik toegeven. <laughs> het zijn mooie benen, maar dat ze hard kunnen fietsen en nog een leuk klassement rijden is een mooie, ja, mooi meegenomen dan. Ik vind alle twee interessant. <laughs> en op wie let je nu het meest? Oh, dat vind op ik heel... dit moment? Ja, dat is een goeie. Ik, uh, ik heb sowieso een zwak voor Rabo. Dus op het moment dat ik oranje-blauwe mannetjes voorbij zie rijden, dan let ik daarop. Even los van de benen dan, hè? Ja, ja, ja. En... Um... Ja, ik, ik let wel gewoon op, uh, op onze jongens. Uh, Johnny uh, vind ik natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, Iedereen vindt Johnny, denk ik, nu fantastisch. Ja, ja dat sowieso. <laughs> niet zozeer vanwege zijn benen, maar wel vanwege zijn prestaties. Uh. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar uh, gewoon de Nederlandse renners, daar let ik op. Uh, Albert de Contador vind ik ook wel interessant om naar te kijken. Al uh, laat hij op momenten uh, natuurlijk nog niet heel veel zien. We zitten nog helemaal in het vlakken. Ja. En, uh, en de broertjes Slek vind ik ook gewoon grappig. Een jonge jongetjes, graadmager, die heel goed kunnen klimmen. Ja, dat vind ik leuk. Daar kijk je dan naar. En hoe doe je dat dan voor die televisie? Zit je bijvoorbeeld ook met pen en papier allemaal bij te houden... welke tijden ze fietsen? Nee, joh, dat doen andere mensen. Dat kan je later vinden op internet. Ja. <laughs> ja, nee, oh, dat... Een luie kijker misschien wel een beetje. Nee, ja, ik, zit, uh, ik zit lekker met mijn, voetjes over, uh, weet je, met mijn voetjes op de bank... met mijn computer op schoot, zit ik de tour te kijken. En ondertussen werk ik aan wat artikelen voor fiets. dat, uh, dat is mijn uh, toerdag. En schrijf je nu veel over de tour? Ja, niet echt. Ik schrijf wel, ik, ik, ik schrijf mijn mening. Om mijn eigen site uh, kan ik het niet laten om af en toe even wat gal te spuwen. Uh, of om uh, hey, over zielse bolletjes te schrijven en dat soort dingen. Maar inhoudelijk over de toer schrijven, dat, dat doe ik niet echt. Dat is denk ik veel meer voor de, voor de, voor de mannen die er zitten als journalisten, mannen en vrouwen. En uh, ja, voor, voor de Telegraaf en zo. Die kunnen heel mooi over die uitslagen schrijven. en uh, Laat mij maar gewoon de... de, de de verhalen achter de renners schrijven. En waarover zou jij nu je gal willen spuren? Oeh, lastig, ja. Ik, uh, ik heb me de laatste twee dagen me ontzettend lopen opwinden. Maar de laatste twee dagen, misschien wel drie dagen. Uh, over hoe het publiek uh, doet over Geesink. Ja, daar, daar kan ik me echt kwaad over maken. Die jongen die gaat naar de Tour toe en we dragen hem op handen. En uh, hij is Hollands hoop in donkere dagen. En uh, ja, eindelijk uh, komt het uh, Nederlandse wielrennen uitslop. Dan valt hij en uh, dan rijdt hij even een paar dagen wat minder... omdat hij aan het herstellen is. En heeft hij, ja, ach, zit zijn kop misschien niet zo goed. En heel Nederland zit van, ja, Sino we, Geesink heeft geen mentaliteit om te winnen. Dit, dat, zus, zo. Ja, daar kan ik me heel kwaad om maken. Dat, uh, ik, ja, daar kan ik me echt zitten opwinden. En dan zie ik het allemaal op Twitter voorbij komen en op Facebook. En ja, oh, dan, dan word ik boos. Maar dan klim je snel in de pen. Of ja. in de laptop, in Ja, geval. ja, ja. Schrijf je ook wel eens over uh, Franse plaatjes op je webblog? Franse muziek? Nee. nee. Uh, Julien Claire, bekend? Absoluut niet. Wij gaan hem draaien nu in de Radio 1 Tour Top 100. C'est rien. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 57. Rien. Tu le sais bien, le temps passe. Rien. Tu sais bien.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 Nummer 57 in de Radio 1 Tour Top 100, Julien Clerc met scenario. Roos Mentink, uh, wij keken even naar de clip uh, die ook te zien was op de website proloog.fara.nl. En het eerste wat je zei, geef mij maar een renner. Ja, je hoort niet wilder van, zo'n man in een leren broek met uh, van dat lange krunde haar. Wel een mooie kaaklijn. Ja, ik kon niet zien, hè? <laughs> Geen Lars Boomkaart. Nee, ja. in ieder geval. Uh, ja, de, de liefde voor de sport, de liefde voor de mannenbenen, misschien ook wel uh, die, die een grote rol speelt. Hoe zit het met de damesbenen? Want steeds meer vrouwen stappen ook op die racefiets. Niet dat je per se naar die damesbenen hoeft te kijken, maar hoe kan het dat steeds meer vrouwen gaan fietsen? Nou, ik kijk wel naar die damesbenen, ja? maar dan meer dat ik een beetje jaloers ben van hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dus dat. Uh... Waar zit de jaloezie? Nou ja, dan zie je die enorme spieren en dan denk je van. En dan zie je hoe hard ze kunnen fietsen. Ja, dat wil ik ook. Ik wil ook zo goed zijn. maar dat, uh, nah, dat is geen jaloezie, dat is meer een beetje benijden en bewondering. Dat, uh, ik, ik bewonder uh, onze vrouwen wel. Waarom? Ja, de, de, god jeetje, ze fietsen goed. Er wordt, uh, de, de Nederlandse vrouwen fietsen heel goed op het moment. En dan, als je, hè, iedereen heeft het natuurlijk over Marianne Vos, maar je hebt natuurlijk ook Kirsten Wild. En uh, wel veel meer. Maar het is gewoon... Uh, ja, wij, wij zitten in de top. Ook qua veldrijden? Overigens. Ja, ja, want Marianne daar ook rijdt. Zeker. En op de baan zitten we ook in de top, want Marianne rijdt daar. Marianne <laughs> is de top. Ja, ik bedoel. Uh, Vrouwen wil rennen, Marianne en de rest. Nee. Maar. Uh, ja. Marianne Vos won de Giro. Ja. Heeft de Giro gewonnen. Um, weinig aandacht voor op televisie. Ja, heel jammer. Heel jammer. Er wordt. Uh, nou sowieso is dat op televisie, want ik ben natuurlijk sinds de tour is begonnen, ben ik uh, een hele rit aan, uh, aan, aan tourprogramma's aan het kijken. Dus ik begin met RTL 7, daarna ga ik naar Vive, le, Vive le Velo op de Belg en daarna ga ik naar Mart. Hè? Nou, af de etappen. Ja, en uh, het is echt opvallend dat, uh, dat bij, bij RTL 7 hebben ze zo'n uh, zo zo ding waar, waar je de alp op moet fietsen om geld in te zamelen. Ja. Nou vanavond komt pas de tweede vrouw. Er is maar één vrouwelijke gast uh, aan tafel geweest en dat is Leontien. Dat zijn allemaal ik heb, mannen. Geloof ik, Nicoline Sauerbrei omhoog ging fietsen. Ja. ja. ja. Nou, en vanavond komt, geloof ik, Meisje Kneteman wat uh, omhoog gaat fietsen. De dochter van? Ja. En, uh, dus dat is alle, alle aandacht geweest, even voor de vrouwen. De, de Belg heeft gelukkig uh, Marianne Vos uh, aandacht gegeven. Ik geloof dat zij daar vanavond ook zit. En gisteren liet uh, Mart Smeets even vallen dat we er eigenlijk aandacht aan zouden moeten besteden. Ik denk ja, uh, je hebt toch ook wel een vinger in de pad bij de invulling van je programma, of niet dan? Ik bedoel, nodig is zelf vrouw uit. Maar er komt geloof ik vanavond ook wat vrouwvolk daar. Worden vrouwen, dus... vrouwelijke wielrenners niet serieus genomen? Mm, goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat uh, de oude mannen in het wielrennen. Uh, de vrouw op de fiets nog steeds ziet als een, uh, als een op een man lijkende hork. Hè, dat is Goh. toch al. Uh, ja, nou, had je vroeger uh, had je natuurlijk. Uh, dat waren halve kerels op de fiets. Met korte haren. Uh, vrouwen, vrouwen die vloeken en schreeuwen en janken op de fiets. Dat is, het is, ja. Maar gaan als een gek? Ja, ze gaan als een gek. Maar ik denk dat de oude mannen het, uh, het allemaal nog niet zo uh, trekken. Ik, ik merk het ook tijdens mijn trainingsrondje. Als ik jonge jongens tegenkom uh, met dunne beentjes uh, op mooie fietsjes. Die groeten je allemaal terug. En die oude mannen met de versleten rabo-shirt, die, die kijk je niet eens aan. Dus dat, dat, de, echte, de echte oude mannen die, die, die willen de vrouw geloof ik, niet op de fiets zien. En wat me opvalt, zeg maar echt bij de wielerliefhebbers... ontstaat er echt een hele stroming uh, van mensen die juist het vrouwenwielrennen... veel interessanter vinden dan de mannen. Dus er, er is wel een soort van verschuiving. Ze worden serieus genomen. Uh, alleen ik denk door de media niet. En wat maakt het vrouwenwielrennen bijvoorbeeld bij de liefhebbers zoveel leuker? Hè, wat ik zeg, die vrouwen die lopen te schelden en te vloeken. <laughs> Kijk, mijn vrouwen zijn natuurlijk wat intenser, wat gepassioneerder. En, uh, hè, mijn vrouwen zijn natuurlijk ook gewoon machtig mooie wezens. Nou, zet dat op een fiets en laat ze tegen elkaar rijden. En uh, je, hebt, je hebt gewoon een feest. Het is een soort... Uh, modderworstelen in Leikra. Ja, het is toch fantastisch, joh, vrouwen op de fiets? De droom van elke man, Je ja, zou het bijna denken. Ja. Ik vraag me af hoe die mannen naar een vrouwenwedstrijd kijken... als ik nou die benen kijk. Waar kijken zij dan naar? Ja, toch? Ik ga deze niet invullen. <lacht> <lacht> maar jij noemde zojuist wel de dochter van Gerrie Kneteman. Ja. En Gerrie Kneteman zelf heeft ooit gezegd... vrouwen moeten gewoon lief zijn. Vooral niet aan wielrennen doen om zo mooi te blijven. Nou, je zei al, we zijn mooie wezens. Maar juist dan moeten ze niet gaan wielrennen. Want de sport is veel te zwaar en ook te gevaarlijk voor de vrouw. Ja, is en het te zwaar? zij doet het. Ja, zij doet ja. het. Is het te zwaar? Ja, ik vind dat gek. Uh, kijk... Uh, Want vrouwen fietsen wel aangepaste wedstrijden. Nou ja, aangepaste wedstrijden. Kijk, De Giro is minder lang, bijvoorbeeld. Ja, ja, Kijk, het is natuurlijk zo. Uh, fysiek kan een man uh, harder rijden. Fysiek kunnen mannen de, de, de trainingen van, van de mannen zijn vaak ook net wat langer dan de trainingen van de vrouwen. Dus mannen kunnen fysiek net wat meer. Klopt. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, vrouwen tegen elkaar is de sport zeg maar net zo hard uh, als, als mannen tegen elkaar. Dus de vrouwenwedstrijden zijn of wat korter, uh, ze zijn net zo heftig, ze zijn gewoon wat korter. Dus het, het is wel. Ja, god, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het is niet te hard voor vrouwen, want ze rijden tegen elkaar. Op het moment dat je tegen een man gaat rijden... op het moment dat ik een man uit het wiel moet rijden... ja, dan wordt het allemaal wel heel hard. Maar op het moment dat je met vrouwen onderling rijdt... ja, dan is het net zo hard. En wie gaat er harder de berg op? De man of de vrouw? Ja, nou, dat, dat, dat durf ik te zeggen... dat veel vrouwen uh, mooier boven komen dan, uh, dan veel mannen. Omdat ze lichter zijn? Ja, ik, nou ja, het gaat natuurlijk bij uh, bij, um, bij naar boven rijden... In, uh, zeg maar in, in, in leken taal gaat het er zeg maar om hoe sterk je bent, hè, hoeveel kracht je op die, op die pedalen zet ten opzichte van je gewicht. En al die vrouwen die in Nederland, die in de polder tegen de wind in aan het trappen zijn, die hebben hele sterke benen. En dan gaan ze met hun vriendje gaan ze de bergen in. Ja, die jongens die zijn wat zwaar, die hebben een beetje een buikje of weet ik niet, een beetje een zwaar ego om mee te tornen. En die vrouwen die tikken die vies ineens omhoog. Dus Ja, vergis je niet in die vrouwen? Dat. Je bent lyrisch over de sport, vindt het prachtig om naar te kijken, zowel de dames als de heren. Je moet er ook stukjes over schrijven. Lukt het nog om kritisch te blijven? Kritisch naar de sport? Ja. Ja, ik ben niet heel erg kritisch naar de sport. Zou dat niet moeten? Ach ja, ik ben geen uh, politieke journalist. Hè? En, uh... Maar wel journalist. Ja, maar ja, nou, ik, ik denk dat... Uh... Je hebt, je hebt natuurlijk verschillende, uh, verschillende manieren van schrijven... verschillende manieren van, van journalistiek bedrijven, zeg maar. Ik vind het heel mooi om, uh, om wat meer achtergrond neer te zetten. Ik ga me niet uh, begeven in het, in het kritische verhaal... en de kritische blik uh, naar de sport. Ik ga ook niet over uh, tijden en, en dat soort ellende schrijven. Ik mag soms misschien wel wat kritischer zijn. Uh, maar ik ben ook, ben ook liefhebber en uh, ik... Ja. Ja, ik schrijf over wat ik leuk vind. Klaar. En op wie ga je letten vandaag als liefhebber? Oh, nou, ik wil sowieso weten hoe, uh, of Johnny niet gaat redden. Wij allemaal, denk ik. Ik, uh, ik vind het heel spannend om, uh, om, om te kijken naar Gilbert. Met zijn groene trui. Ik geloof dat uh, vandaag weer een aankomst is voor sprinters. Nou, hij is helemaal geen sprinter. Dus ik, ja, ik vind dat wel leuk. Hij gaat het waarschijnlijk weer proberen. Dat vind ik mooi om te zien. Ja, en natuurlijk let ik op Geesink. Weet je wel, uh, hij is wat ontspannender, uh, lijkt het wel, gisteren met de interviews. En uh, ja, ik heb goede hoop dat hij gewoon uh, lekker op de fiets gaat zitten. En dat zodra we bij de bergen zijn, dat hij uh, het hele peloton rijdt. Of mijn hoop realistisch is, dat weet ik niet. Maar ik heb mijn hoop. Nederlands hoop in bange dagen. Ja. Roos Mentink gaat op hem letten, strakjes uh, voor de buis. Hartelijk dank, journalisten bij uh, Fietsmagazine en Fietsport. En uh, ja, ik zou zeggen, veel kijkplezier natuurlijk nog. Dankjewel. Uh, elke dag is het peloton weer een weerwar van renners in felle shirts, bijzondere helmen en uh, ook nog geen speciale broeken. Maar wat staat er nu eigenlijk op die kleding? Ik onderwerp me zometeen aan een test. En stap Johnny Hogerland, jawel, daar is hij straks pijnloos op zijn bolletjesfiets in de bolletjes trui. Gio Lippens heeft het laatste nieuws. Maar nu eerst die de andere hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. De politietrainingsmissing in Koendoes ligt op koers, zegt premier Rutte. Zondag kwamen de laatste Nederlanders in Kunduz aan. En Rutte zei ook dat het aantal zelfmoordaanslagen de laatste tijd toeneemt, maar dat de algemene veiligheidssituatie niet verslechtert. In het zuiden van Afghanistan is een halfbroer van president Karzai vermoord. Ahmad Wali Karzai werd in zijn huis doodgeschoten door een lijfwacht. De Europese beurzen hebben opnieuw te kampen met forse verliezen. Voor de tweede achtereenvolgende dag staan ze in teken van de angst dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. De AIX in Amsterdam opende zo'n anderhalf procent lager en vooral banken hebben het zwaar te verduren. En tussen 2006 en 2009 is er in Nederland... bijna 7000 hectare bebouwd gebied bijgekomen, meldt het CBS. Dat is in grootte vergelijkbaar met een stad als Maastricht. Vooral in Rotterdam en Den Haag kwam er veel bebouwing bij. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Vanwege het bergen van een vrachtwagen staat op de A67... Eindhoven richting Venlo een file van 6 kilometer... tussen afrit Helden en Velden... Verkeer, kan beter, uh, verkeer richting Keulen kan beter bij knopend Leenderheiden omrijden via Maastricht en Heerlen. Dat is via de A2, de A76 en de Duitse A4. Dit is Radio 1. De Vara. Het Prolog. De Bora Blekkenhorst. Lekker fietsen en daarna een patatje met frikadel. Ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, mag dat? En Tour van Aat, Bert Molenaar zet zijn jacht op fietsliefhebbers voort. En vandaag is hij, als ik me niet vergis, in de provincie Noord-Holland. De Proloog in het roemruchte verleden van de Tour zijn er honderden ploegen gekomen en ook weer gegaan. Renners in felgekleurde shirts en broeken zijn te zien geweest in de koers. Allemaal rijdend voor een sponsor. Maar wie zijn die grote namen eigenlijk en wat verkopen ze? Ook ik word op de proef gesteld vandaag. Goedemorgen Marco Heil. Goedemorgen Deborah. Met jou praat ik elke dag over het huwelijk tussen wielrennen en marketing. En vandaag ga je het mij een beetje moeilijk maken. Vandaag ga ik inderdaad aan een klein quizje onderwerpen. Eh, oh jee, decor, oh oh. Nou, dat ziet er niet goed uit, maar nee. wie weet brengt het er goed vanaf. Nou, kom maar op dan. Nou, laten we toch, zoals we dat dagelijks doen, beginnen met de actualiteit, nietwaar? Zeker. En die actualiteit, de renner van het moment, is natuurlijk onze eigen Johnny Hogeland. Ja, dat denk ik dat toch mogelijk, wel. Dat is moeilijk, dat vraag nee. ik je niet. Wat ik je wel vraag, als kleine maar voor welke ploeg rijdt Johnny? Nou, onze Johnny Hogeland, Marco, want hij is toch meer een beetje van ons misschien dan van jou, maar die rijdt voor vakantsolei DCM, weet ik. Klopt. Ja. Helemaal. Maar nu komt de vraag. Waarvoor staat deze Mdebore? Ik heb geen idee, Marco. Vakantie lukt nog wel, maar de rest? Nee. Nou, daar staat voor de keuster meststoffen. Aha. Ja. Nou, laten we verder gaan. We zijn al goed begonnen. Je hebt in de Tour heb je ongetwijfeld al een Franse ploeg zien rondrijden met de ploegnaam Saour. Sour, Sour? Ja. Sojasun. Nou, nou, die sojasun, dat ga ik je niet vragen. Dat zal iets met scheuten te maken hebben. Maar waarvoor staat Saour? Ik heb geen idee. <lacht> ik weet het echt niet. Ja, lastig hè. Die doen, die doen een hoop ja, waterwerken en dergelijke in Frankrijk. Nou, makkelijker dan. Waar verstaat Koffiedis? Ja, ja, ja, ik zou het moeten weten en ik zie zo het shirt voor me met die grote zon erop, maar ik weet het niet. Nou, krediet. Als je krediet nodig ja. hebt, dan kun je bij Koffiedis terecht. Nou, dat is ook heel zonnig Maar Toch eentje je die wel weet, Dan hebben we even makkelijker maken. Uh, Ager de Zer. Ager de Zer, uh, La Mondiale. Uh, heeft dat ook niet iets te maken met een bank wellicht? Ja. Nou, we keuren het goed. Banken, heren, diensten, verzekeringen. Zit in de juiste sfeer, die keuren ik goed. Iets moeilijker terug. Lampen. Ja, ik moet altijd denken aan een lampenwinkel op de een of andere manier. Maar dat is nee, gewoon nee, meer nee. het woord dan uh, dat de betekenis zelf. Nee, ze doen iets met mentaalconstructies. Ja. Je ziet ja. niet makkelijk. Hè? Laten we eens het even... is moeilijk. Laat, het is moeilijk. Nou, laten we eens even naar een paar roemruchten namen uit het verleden gaan. Laten we toch terug beginnen bij vakant, Soleil DCM. Ja. Daar ging normaal een Ricardo Rico bij fietsen. Zeker. Die reed, voordat hij eigenlijk gepakt werd, voor een ploeg genaam Sonnier Duval. Een ploeg die heel veel furoren heeft gemaakt in die bewuste tour. Maar waar stond Sonier Duval ook alweer voor? Oh, help me even Marco, alsjeblieft. Nou, dat waren verwarmingstoestellen. Dus ja, ik kan natuurlijk... ze nog een tijdje doorgaan. Nog, nog, nog een paar om het af te leren. Nou, je mag er nog eentje. Nog eentje nog dan. Nog eentje. Nou goed. Uh, mijn naamgenoot. Marco Pantani. Marco voor... Pantani. Mercatone Mercat Uno. Dat weet je. En wat ja. Mercatone Uno? Ik heb geen idee, maar die shirts waren te lelijk om aan te trekken. Dus ze vielen nog op ook. Helemaal ja. goede visibiliteit voor Mercatone Uno. En toch weet je niet waar het voor staat. Nee. Het, in dit geval was het gewoon een supermarkt. Maar ja, Marco, ik zou dan bijna denken, wat, wat, wat heb je hier nou aan als ik... Ja, ik weet, ik weet gewoon, nou ja, laten we zeggen, acht van de 10 ken ik niet. Ja, ze rijden wel rond. Wat moet ik ermee? Nou, het belangrijkste is gebeurd. Je bouwt naamsbekendheid op. Maar als je nou bijvoorbeeld ondertussen weet wat, wat, wat DCM is, en je weet niet dat het voor de keuze meststoffen gaat, dan ga je natuurlijk ook die, die, die meststoffen niet kopen en als je je tuin wil opvragen. Nee. Dus dat is toch een probleem. Dus eigenlijk moeten die sponsors daar zelf wat aan doen. En dat doen sommigen ook. Pak nou beetje die koffiedies, die wist je niet. Die hebben gewoon in het tweede jaar van hun sponsoring zei ze van ja, nou kennen ze ons wel, maar ze komen nog altijd niet bij ons terecht als ze krediet nodig hebben. Toen hebben ze gewoon hun naam veranderd naar koffiedies, le krediet per telefoon. Kijk. Zeg maar, het telefonisch krediet. Ja. En als je nou goed kijkt naar die truisjes, dan staat daar le krediet en linie op, dus online krediet. Ja. En dan weet je ze wel te vinden als je een krediet nodig hebt. Maar dan dus nog, je Marco, moet daar zelf wat mee doen. Ja, uiteraard. Maar dan, dan zelfs met zo'n telefoonnummer op het shirt. Ja, ik in Nederland ga denk ik niet een Franse kredietenverstrekker bellen. Nee, in dit geval is, is, is, is Nederland ook niet echt een markt natuurlijk. Nee, maar ja. bijvoorbeeld een Rabobank, die heeft ja. ook wel eens een keertje... hun, hun, hun, hun online bankieren, uh, dat was toen op de, op, de, op de kont van de renners gezet. Dat noemen we dan in vakjargon gewoon advertising. He, hebben ze dat daar gezet en toen gingen toch meer mensen ineens online op zoek naar Rabobank. Dus het helpt wel. Nou, ze rijden nu op de kont met de eerste huiskopen, geloof ik. En ik blijf me elke keer ja. toch maar weer over verwonderen... dat je daartegen aankijkt als je erachter zit. Maar goed. Ja, um, nou, stel me voor dat jij juist op zoek bent naar een huis. Misschien ja. dat je daar toch wel daar terecht komt. Veel naar die kont te kijken. Dan ga ik vanzelf bellen, denk ik. <lacht> <lacht> uh, je moet dus wel vooral uitleggen als sponsor wat je doet. Of je moet hopen dat je henners dat voor je willen doen. Wat dat betreft hebben we een mooi voorbeeldje twee jaar geleden... met, met onze vriend Mark Cavendish... Die we vandaag ongetwijfeld wel weer gaan zien. Maar toen nu twee jaar geleden weer eens een ritoverwinning opstreek, Toen maakte hij op de meet, maakte hij met zijn hand, met zijn pink en zijn duim zeg maar, maakte hij het bekende telefoongebaar. Ja. En dat was tot meerdere eer en glorie van zijn sponsor HTC. Hey. Ja, die maakt telefoontjes. Nou, dat wist toen eigenlijk nog niemand. Want die waren relatief nieuw in het vak. En op die manier wisten mensen van, oh ja, die verkopen telefoons. Ja, ja wel slim natuurlijk. Heel erg aardig van Mark is. Je hebt nog zo'n voorbeeld, die, die Franse renner van een paar jaar geleden. Cyril Dessel. Die is nog een keertje in de top 10 geëindigd van de Tour, meen ik me te herinneren. Nou, die reed voor een ploeg Phonak Hearing Systems. Ja, die daar reed Floyd Lenders ook voor. Maar ja, <laughs> nooit meer iets van gehoord. Maar van Cyril Dessel <laughs> daarna wel nog een beetje. En Phonak Hearing Systems, ja, dat, die maakt dan gehoorapparaten, denk ik. Nou, je moet weten, die Dessel, die was gehoord, Die was zo goed als doof. Dus dat is natuurlijk een mooie invulling voor de sponsor, zal ik maar zeggen. Beter kan je het niet treffen eigenlijk. Nou, je kan het ook slechter treffen. Uh, nog een laatste quizvraagje. Waar, uh, waar stond de ploegnaam Linda McCartney ook alweer voor? <laughs> ik wist niet eens dat ze dat überhaupt ooit had gesponsord. Maar ja, Linda McCartney? McCartney? Ja, ik denk aan vlees dan. Of eigenlijk geen vlees. Of juist geen vlees. Inderdaad, die heeft ooit een ploeg, wielenploeg gesponsord. Uh, een grote ploeg eigenlijk zelf nog wel. Met, zeg maar, als boodschap, als reclameboodschap... Nou, de boodschap tegen vlees. De boodschap voor vegetarisch dieet. En dan helpt het natuurlijk niet als een van je ploegrenners in een andere restaurant wordt betrapt door de pers. Want dat gaat wereldwijd de rond, natuurlijk. Dat is niet zo handig, nee. Nou, je had, je had twee jaar geleden in diezelfde Tour van Cavendish, had je de ploegbus van Garmin. Die konden de start niet vinden en die zijn bijna te laat vertrokken toen. Hele ploeg bijna te laat aan de start omdat de ploegbus de village <lacht> depart niet kan vinden. En nou komt echt de laatste vraag, was staat dat Garmin uh, te boren? Ja, ik begin te lachen omdat ik weet het, dat het voor GPS navigatiesystemen staat. Nou, die keuren we dan goed, inderdaad, GPS. <lacht> maar dat is natuurlijk erg pijnlijk als dan de ploegbus de start niet kan vinden natuurlijk. Hè. Dat is wel een beetje treurig. De goede en kwade koersdagen verteld door Marco Heil. Dankjewel Marco en tot morgen. Tot morgen. De Verslaggever Bert Molenaar is al tientallen jaren een hardcore wielerliefhebber. Hij rijdt deze weken zijn eigen Tour in Nederland en praat met fietsers over hun liefde. Het wielrennen natuurlijk. Wat trappen ze weg? Waar toeren ze? En bovenal mag Bert die fiets eventjes van dichtbij bekijken en heel misschien ook nog even aanraken. <middels>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 Ja. Wat is nou mooi aan uw fiets? Ik vind de vorm mooi. Ik vind de, het verschil... Het, het, het, het is geen eenheidsworst in de zin van dat alle onderdelen van, van het frame even, even dik en even rond zijn. De kleur de, is, is, is mooi. Het is niet een matte of een glimmende kleur. De belettering erop, daar er is aandacht aan besteed. En uh, het is gewoon een beetje een uh, ja, designfiets. Houdt u van uw fiets? Ik hou zeker van mijn fiets. Ik zal u zeggen dat ik hou ook van mijn vrouw en ik hou van mijn auto. Ik vind het minder erg als er een deukje in mijn auto zit. dan als er iets met die fiets aan de hand is. De Droomfiets. Bestaat er nog iets van een Droomfiets? Die bestaat wel, maar die, uh, daar begin ik niet aan. Wat heeft deze gekost? Deze heeft zoals die daar staat heeft hij bijna 3.000 euro gekost. Kunt u zich dat makkelijk permitteren of moet u sparen? Ik heb voor deze fiets gespaard. Elke maand legde ik gewoon uh, automatisch een bepaald bedrag opzij. En dan wist ik dat na een jaar of vier, vijf het geld bij elkaar had gespaard voor een nieuwe fiets. En wat is de droomfiets? Want dat kan alle kanten op. Je kan ja. tot, tot 10.000, 15 15.000 euro. Nou, nou, dat is absoluut niet mijn droomfiets. Wat maar, is de droomfiets? Dat is eigenlijk deze, maar dan een, in een wat luxere uitvoering. Dat vind ik een droomfiets en dan met een dure e groep erop. Ja, als ik die nu ingepakt hier voor me zou krijgen, dan zou ik uh, helemaal klaar zijn. 5900 euro. Minimaal. Wat komt daar aan gefietst? En zou u, mevrouw, uh, het is eigenlijk een beetje mannensport, maar zou u wielrenner, wielrenster willen zijn? Nee, nee, nee. Waarom nee? nee. niet? Eh... Uh... Ja, nou, het is niet een sport die mij aantrekt. Ik ben meer uh, aerobics-type. Vindt u het een ordinaire sport? Nee, nee, absoluut niet. We zijn een keer gaan uh, kijken. Hadden we een uitnodiging en uh, zijn we bij de start wezen kijken van zo'n club. En ik heb heel veel bewondering voor die mensen, hoe hard ze fietsen. Maar voor ons was zeer aangenaam met aardbeien, slagroom en een wijntje op het terras. En dat vond ik prettiger dan het zelf doen. U bent een, u bent een recreatiefietser? Ja. ja Wat moet ik me daar weer voorstellen? 20 kilometer op een dag? Nee, nee, nee. 40, vijftig. ja. En hoe hard rijdt u dan? 20 per uur? Ja, zoiets. U heeft fietsen ja, die wegen, denk ik, 20 kilo per stuk. Dat nou, ja. zijn een soort tractoren. Mag ik even, even voor? Als ja. u even de microfoon over zou willen nemen. <laughs> ja hoor. Nou, wat zou die wegen? 18 ja. kilo. Nederland of de Belg met Michiel Wuits en José de Kouwer? Hoogtepunt, als die twee uit totale verveling, er gebeurt al uren niets in de tour, vogels gaan bespreken en nog fout ook. Ik zal u eerlijk zeggen, ik begin op de Belg en dan schakel ik af en toe eens over naar het Nederlands, maar heel vaak schakel ik net zo snel weer terug naar de Belg. Dat zijn zo leuk hè? Ja, ik vind het geweldig. Wat maakt de Belg nou zo charmant? De humor. De humor die zij in hun commentaar leggen. En ook de kennis van zaken waar ze over praten. Ik had zelf de kennis, het respect voor iedereen, ook ja. voor verliezers ja. en de liefde. Absoluut, absoluut. Herkent u dat? Ja, dat herken ik, ja. ja. Die mensen die weten waar ze het over hebben. Oudrenners, dus die, die, die weten precies wat zo'n man, uh, zo man op de fiets doormaakt. En dat maar naar die doorkijken. Wat is je eerste toerherinnering? Mijn uh, eerste toerherinnering is uh, rond 1989. Ik ben dan uh, acht jaar oud. En ik lig bij mijn vader op de bank uh, op zijn buik naar de televisie te kijken. Naar de tour. Het was uh, de finale van de laatste dag in uh, Parijs. Het is een beroemde race. Greg Lamont uh, fietst dan tegen Laurent Villon. Mm -hmm. In een individuele tijdrit. Man tegen man. Mm het -hmm. is uh, dus drie weken gefietst. Uh, 3285 kilometer is er afgelegd. En Lamont wint met acht seconden. Nog nooit is een Tour gewonnen met zo'n klein tijdverschil. Heb je daar nog herinneringen aan? Aan het einde wel dat uh, Fion razend was en uh, spuwde in de camera. Dat heeft uh, ja, als kind heel veel indruk gemaakt en dat heb ik altijd onthouden. Dat zie ik nog voor me, dat beeld. Zijn er meer herinneringen aan de Tour? Zeker elk jaar uh, als kind helemaal toen ik nog bij mijn ouders uh, woonde. Um, een, uh, een donker huis waar mijn uh, vader uh, op de bank ligt uh, televisie kijkend naar de Tour. Met uren, momenten, een halve race, een hele race. Wekenlang, van begin tot het einde van, van de Tour, elke dag. Is dat tour kijken toch een ding voor mannen? 100 zeker, in mijn vrienden en collega's en omgeving, ja. Wordt er ook stiekem op het werk gekeken? Ja, wel eens. Ik geloof met spannende wedstrijden... dan uh, zie ik wel eens een hokje openstaan in een hoekje van een uh, computer. Ga je dit jaar nog serieus kijken? Serieus niet, even kijken wel. Zet toe. Donderdag koerst Bert Molenaar weer verder. Zadelpijn en ander leed. Moet een wielrenner zijn benen scheren? Waarom is een banaan wel lekker, maar misschien niet zo goed? En wat is de beste manier om op een fiets te zitten? Vragen waarop ik samen met deskundigen van het magazine Fiets elke dag antwoord geef. Goedemorgen, hoofdredacteur Roderick de Munnik, trainer Adrie van Diemen en voedingsdeskundige Ineke Fokking. Goedemorgen, Daar zijn jullie weer? Um, ik ga toch nog even terug naar zondag. Uh, ik moet het er toch nog even over hebben. Al die valpartijen. En dan vervolgens een opmerking die wordt gemaakt door uh, Herbert Dijkstra en ook collega Maarten Ducrot. Overigens, die dan roepen: ja, carbon is karton. En ik kijk nu in het rond en ik ja. zie Roderick een beetje kijken, ik zie Adrien een beetje kijken. Adrien, ik begin met jou. Carbon, nou, de, is dat nou echt een grote boosdoener? Nou, als die opmerking gemaakt wordt naar aanleiding van de valpatee van Johnny Hoogland, heeft dat er helemaal niets mee te maken. Dat niet, eigenlijk. Ze ook is ook alweer het gebeurt. Maar uh, ja, carbon uh, is uh, heel licht materiaal. En het is wat makkelijker uh, breekbaar dan, uh, dan, dan de metalen of de aluminiumsoorten. Uh, en uh, ja, Roderick zit een beetje met zijn hoofd te knikken. Nee, ik ben helemaal met je eens houden. Ik zie het. Hey, het is niet zozeer... Uh, je, wat, je, wat je hoort bij zoiets is dat er heel veel gemeenplaatsen worden gebruikt. Carbon is dit. Aluminium is dat. Uh, uh, het staal is dit. Uh, vroeger staal. En daar gaat het heel, eigenlijk helemaal niets om. Het gaat er meer om hoe je het gebruikt. Je kunt carbon zo stevig maken als dat je zelf wil. Als je maar zoveel laagjes erop doet. Carbon bestaat uit laagjes op elkaar. En daar zit ook het risico eigenlijk, van, of een, een risico, van carbon. Je plakt pak een beet 30 laagjes op elkaar... En je kan daar niet goed van zien aan de buitenkant of aan de binnenkant die laagjes gescheurd zijn. En uh, dat, is, dat is heel vervelend hè? als je op een gescheurd frame rijdt. Dat is gewoon bloedlink. Het kan zijn dat laagje 20 is gescheurd. Ja. Dat je dat niet doorhebt ja. en aan de buitenkant exact. niks zit. Nou, en wat je, wat je, uh, wat je ziet is dat uh, wat wel bijvoorbeeld aan de hand is in de Tour de France. Rijden bijna allemaal op carbon wielen. En uh, dat is prima. Maar uh, daarvan is bekend dat ze bij, bij, bij, rem, uh, dingen, ja, bij remacties dat er gewoon wat minder uh, eff, efficiënt geremd wordt. Uh, Nat, velg moet eerst even droog geremd worden voordat die, die remmen grijpen. Nou, dat is, bij carbon is dat veel heftiger die reactie dan, uh, dan bij aluminium. Is meteen padsboom stil? Nee, juist niet. Eerst, uh, eerst een beetje schoonremmen en dan in een keer padsboom stil. En dan en krijg je de klap? Dan krijg je in één keer een klap. Ja, dat is vervelend. Dus je kan niet in zijn algemeenheid zeggen... dat, uh, dat carbon slechter is of beter dan andere. Het gaat er maar om hoe je het gebruikt. Uh, dat geldt voor profs. Uh, ik vind dat je ja, bij, bij amateurwielrenners... kun je er bijna wel van uitgaan dat uh, duurzaamheid... als je dat een beetje in het oog houdt... dat je dan beter met aluminium weg kan rijden. Het is goedkoper en uh, beter bij een lagere prijs dan carbon. Maar ja, dan praat ik ook alweer in algemeenheden... die je eigenlijk niet kan, die eigenlijk niet kan gebruiken als je het over carbon hebt... Nog dat het vervelende. Even op die wielen, Johnny Hoogeland overigens rijdt er ook op. En op al zijn foto's zijn zijn wielen nog wel heel, moet ik overigens zeggen. Dat ziet er dan wel weer heel spectaculair ja, nee, uit. Maar de, de, de, de een, ja, zijn spaken waren eruit, zijn ja. dus velgen waren heel erg. Velgen waren Maar de droogremmen, wat jij zojuist zei... als je echt hard gaat in een peloton, dan heb je daar ook natuurlijk helemaal geen tijd voor. Nee, nee, nee, ik, nee, want de focus is... Het, is nou ja, ja, ja uh, gebeurt. Uh, dus het gebeurt zo net voor je gezicht. En uh, je hebt al bijna geen tijd om te remmen. Laat staan om ze eerst even droog te remmen in een natte afdaling bijvoorbeeld. Pompiedom. nee, ja. niet echt. En ze zijn ook vaak wat hoger, hè, die velgen. Dus als je dan ook nog eens een keertje een zijwind hebt... dat hebben ze in de Tour de France in de eerste week heel veel gehad. Ja, ja dan krijg je toch wel uh, dat je in één keer zo'n schrikreactie krijgt... Op je, uh, omdat je, omdat je uh, voorwiel een, een windvlaag meepakt. Hey, die zijn vijf centimeter hoog, soms wel wat ja. hoger. En dan uh, ja, maar okay. Is het dan dat men toch een soort van boosdoener zoekt... en dan maar roept, ja, dat carbon, dat is helemaal niks? Ja, nou ja, goed, heel vaak zie je dat. Dat zijn van die, van die reacties van vroeger was alles beter en zo. Ja. Nou, ja, Vroeger ja. waren heel veel dingen beter, maar lang niet ja. alles. Ja, als je kijkt naar de vorm van het peloton hoe het in de Tour de France koerst of hoe het in andere koersen rijdt. En bij de Tour de France zie je dat de belangen zijn zo groot... dat iedereen wil van voren zitten. En daar zie je ook niet één man op kop rijden... en dan daarachter twee, drie en vier zo langzaam aan breder worden. Maar dan zie je een man op kop rijden. En dan rijden er eigenlijk al twee of drie naast... omdat iedereen op de voorste rij wil rijden. Dat geeft in mijn ogen al aan hoe groot de stress is om van voren te rijden. En mensen nemen gewoon meer risico's om van voren te zitten. En in mijn ogen komen daar de valpartijen van. Ik hoorde ook dat de bandjes ongelooflijk hard zijn opgepompt. Ja, gelukkig wel. Ja, nee, mensen, ik hoorde zelfs tien, tien atmosfeer. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar dat is toch... Ik bedoel, ik dacht echt, nou, ongelooflijk. Dat is, uh, ja... Ja, maar die, ba die bandjes knapper, die kunnen dat aan. Maar, ja. ja, die zijn gemaakt om tien atmosfeer. Uh, maar op het moment dat er een beetje gruis op de weg ligt? Ja, weet je, dat maakt niet zoveel uit. Uh, ik, uh, bandjes hoef, horen ook een minimum spanning te hebben. Anders gaat het ook verkeerd. Oh. Uh, als je bandjes te zacht oppompt, dan gaan ze eerder lek. En dat is ook gevaarlijk. He, dat, dat soort dingen speelt ook een, uh, speelt ook een rol. Je, je, je hebt een minimum en je, je hebt een maximum. En uh, Zij rijden met tubes, daar kan tien... 10 bar in. Uh, nou ja, de, de meeste ge, uh, gewone trimmers uh, zoals ik, die rijden met draadbandjes en daar kan 8 bar in. Dat, dat verschil voel je niet hoor. Het scheelt niet echt veel. Hè, nee, natuurlijk ook. De uh, ik denk dat het, een, een type met 10 uh, bar dat net zo comfortabel ja. is als, uh, als een, als een uh, gewone, uh, gewone band met 8 bar. Ik denk niet dat dat verschil maakt. Nou, dan, ik twijfelde er inderdaad ja, eventjes is, aan. Want men zei dat is meer voor op de baan Waar het lekker glad is. En ja, niet het, voor het, is weet je, het is allemaal heel verleidelijk om iets de schuld te geven van, van, uh, van iets. Maar ik, Volgens mij, uh, volgens mij ja, natuurlijk ligt het ook aan fietsen. Maar lang niet alle valpartijen zijn hetzelfde. De ene ligt wel aan de fiets. De ander ligt niet aan de fiets. En dan ligt weer aan de rijder. Uh, de een ligt wel aan de windvlaag en de ander niet. Ze zijn allemaal verschillend. En allemaal hebben ze een eigen oorzaak. En om al die valpartijen één oorzaak toe te schrijven, daar geloof ik niks van. Nou, we gaan vandaag weer ja. gewoon in ieder geval ja. kijken, Adrien. Nou, bij de laatste grote valpartij die we gehad hebben... waar David Sebrisky, een van onze renners, uh, ook de koers heeft moeten verlaten... en Vinugrov. Uh, die ja die, jongens, die zeiden, ja, die jongens die zeiden al... Uh, ik train Ramonas Ramonis dat is een, dus een Litouwer, uh, die, die, die sprak ik en die zei van Adrien, het was ook onverantwoord... hoe hard ze daar in die afdaling naar beneden gingen. Ja, en dan is er een valpartij en dan wordt het overal geweten. Maar eigenlijk is het de valpartij ontstaan door de grote belangen en de grote risico's die de jongens zelf genomen ja. hebben. Scheuren naar beneden. Ja. Om als eerste er ja. te zijn. De Tour de France gaat, lijkt te gaan bezwijken onder zijn eigen publicitaire succes. Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen, weet je, als zo'n jongen, neem nou bij Kevin die speelt het allemaal niet zo. Maar bijvoorbeeld Faïu. Die zit uh, voor, een, uh, voor een redelijk bedragje zit bij een ploeg. Vakantie. Ja, bij vakantsewalei. Nou, die wordt nu tweede een keertje en een keertje vierde. Stel nou dat hij de rit uh, wint. Ja, nou, dan, dan is hij voor de rest van zijn leven is zijn kostje gekocht. En ja. dan gooi je toch je fiets iets eerder door dat gaatje... dan, uh, dan als, je, als je of al binnen bent of niks te verdienen is. Hè, dat, ik denk dat dat wel meespeelt. En dat Schat. geldt voor alle renners. Parijs is nog ver natuurlijk. En hoeveel valpartijen er nog zijn... en of Carbon daarmee te maken heeft, we gaan het allemaal zien natuurlijk. Hey, maar mag ik nog wat uh, even... Uh, uh. Nou, vooruit, vooruit, voordat nee, ik naar Ineke ja, ga. Ja, wil je eerst Ineke of mag je, je mag best naar Ineke, maar ik wil je even feliciteren met je verjaardag ja, vandaag. Dank je, Roderick. Ja, ja, van ik van had het heel stil willen houden, maar uh, ja, je dat is niet gaat helemaal gelukkig. 33, 33 jaar, je kan nog ja. trof worden. Ja. Nou, het kan nog, ja. Maar dan moet ik vanmiddag meteen op die fiets stappen. Je moet stap vanmiddag en meteen op de, op de fiets gaan ja. Ja. ja, nou, dank je. je hebt pas een nieuwe fiets, dus dat kan. Het kan, dat is waar, ja. Nou ja, hij staat glimmend om te wachten, dus wie weet vanmiddag. Ga ik toch naar Ineke, dank je. <laughs> um, Ineke, tot slot een, een, een vraag uh, van Rodney van Schie. Die zegt, ja, ik ga altijd naar het spinnen lekker een patatje met een frikadel eten. en Iedereen verklaart me voor gek, maar is het echt heel erg. Iemand een stukje taart? <laughs> uh, en ja, en de taart komt de taart hier ja, <laughs> Geen patat, maar wel taart. Ja, de vraag van Rodney. Ik word ja. natuurlijk even afgeleid door hele grote stukken taart oh, Heel mijn neus. Ik heb al gehad. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je ook zeggen. Ja, want ik heb net... Ja, nog Dankjewel. Ik ja. um, kiezen het morgen af. Um, ik dacht vanmiddag nog Adrie. Adrie neemt nu echt een heel groot stuk taart. En dat is je tweede stuk al. Oh, Adrie. He. Weer die tiramisu taart. patatje met met patatje, met mayo en wat was er nog meer? Frikandel. Frikandel. Ja. Ja, dat is uh, op zich natuurlijk uh, eigenlijk. kan je daar een heel makkelijk antwoord op geven. Maar ook hier geldt: wat heeft zo'n jongen de hele dag gegeten? Voor het Geen herstel, idee. Stel, spinnen is dus meestal in de meeste sportscholen drie kwartier. En dan ben je alweer klaar. Ja, goed. Nou, dan kan je heel erg je best doen. Maar pff, dat uh, stelt natuurlijk eigenlijk nee, helemaal veel. aan. dat zo is voor heel. spinnen meer dan genoeg hoor: drie kwartier. Pff. <lacht> uh, nou, ja, Ronde goed, ik zou best ik eens zeggen een je buiten <lacht> De fietsen. Ja, uh, maar. Uh, nou goed, dus dan heb je drie kwartier heb je wat gedaan. Op zich uh, overschatten mensen heel vaak wat ze dan verbruiken. Dat valt op zich reuze mee. Uh, wat ik het liefste zie is dat zo'n jongen gewoon uh, drinkt, voldoende drinkt. Want uh, je ver verliest heel veel vocht met spinnen. Uh, dan kan je nog wat aanvullen met, uh, ja, maar wat, met wat suikers. Of je neemt gewoon een lekkere milkshake thuis. Van yoghurt en wat bevroren fruit of iets dergelijks. Dat zou helemaal optimaal zijn. Nou, dat, dus dan, dat moet maar, hij dan doen. Uh, <laughs> ja. En dat moet, ja, hij moet rot kan beter inderdaad, die, die, die, die ja. fruitmilkshake maken thuis. Maar het hangt ook thuis. inderdaad, ja, want je wil natuurlijk een heel kort antwoord. Ja, eigenlijk ja. wel, want ja. ik moet naar Gio Lippens. Ja. Die zit helemaal dus dan klaar moet ik in de nu finish. Gewoon, ja. Maar het is dus maar, ja... Rodney moet even bellen. Rodney, Rodney moet even bellen. Rodney, bellen, bellen. Even fiets Rodney bellen, bellen. Uh, Gio, goedemorgen. Gio de Bora, Lippens. Is de borra, waar Ja, die uh, komt jouw kant op, Beloofd. Okay, ik. Oké, gefeliciteerd dan weer een jaartje, jongen. Uh, uh, zo is het maar net, Gio. Zo, zo zie ik het graag. Uh, Gio, ja, uh, Popovic gaat niet van start, hoorde nee. ik zojuist. Dus dat is er al eentje minder. En Kolopnef? Kolopnef uiteraard ook niet, want die is stout geweest. Um, ja, uh, moet ik dan maar vragen hoe het met Johnny gaat? Ja, Johnny is, is vol goede moed en gaat straks gewoon op weg. Het valt allemaal wel mee, zegt hij. Uh, maar dan las ik net een column van Steven Rooks in een van de landelijke dagbladen. En die zegt van, joh, stap nou gewoon af. Want het is echt ongezond, ook voor je verdere carrière, om nu verder te fietsen. Want dit is een aanslag op je lichaam. En, maar ik denk niet dat Johnny gaat luisteren. Want uh, ja, die is toch eigenwijs en heeft karakter voor, uh, voor tien. Dus uh, die gaat zeker rijden vandaag in een etappe waarvan we op voorhand wel kunnen zeggen... dit zal een hele gekke etappe zijn na die rustdag. Twee kolletjes van de derde categorie, twee van de vierde categorie. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Een vluchtersgroepje, misschien wel gewoon een massasprint. Je weet maar nooit, Gio. Zo is het. Interdaad. En Gio, jij was afgelopen zondag jarig. Heb ik dat goed? Ja, ook, ook een jaar, jongen. Ja, ook jij nog gefeliciteerd. <lacht> Dankjewel. Zo, zo koersen we, <lacht> Staan we verder. Gelijk. Ja, hè, ik denk het wel. <lacht> um, Gio, straks natuurlijk ook in Radio Tour de Frans te volgen... tussen twee en half zeven op deze zender. Morgen is... Is weer een proloog? Maar voordat ik helemaal gedacht zeg... geef ik het woord nog even aan uh, Jurgen van den Berg. Die ook jarig was. Dan. Echt waar? Wanneer was je jarig? 8 december. 8 december. Nou, ik, <laughs> ik zet Wacht, hem in de agenda. Gefeliciteerd, uh, Bora. En eh, nog Dank even je. de stelling. Zullen we die snel doen voor <laughs> ja, snel. Heel snel. Uh, na af aan de Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast. Dat is de stelling. Straks in stam.nl, Jurgen van den Berg. Adem de Tour de France. Valt partij daar aan de kop van het peloton. We zagen daar wat renners de hekken inrijden. Niet te zien wie het is. De Tour. Heel veel renners aan de start. Het is een prachtig gezicht. Hij rijdt helemaal rechts momenteel van de weg. Aan de trekken, aan het stuur. Dat het kraakt aan alle kanten. Radio 1 is erbij van dag tot dag. De finish was zo zwaar de laatste 5 kilometer. Liep zoveel op. Attention, mesdames et messieurs. Met verslaggevers het kilshoff van de renners. Sony Hogeland, de schrammen en de streamen waren duidelijk te zien. Deskundigen in de studio en alle ontwikkelingen in de koers. Dan komen ze aan die twee. Zee! De Tour de France. Volgen via Nederland 1, NOS.nl en Radio 1. De Tour. Het nieuws van alle kanten.